Een Amerikaanse student die op social media vals werd beschuldigd... van betrokkenheid bij de bomaanslagen in Boston, is dood aangetroffen. Zijn lichaam werd gevonden in een meer bij de stad Providence... zo'n 70 kilometer ten zuiden van Boston. De man van 22 werd al zes weken vermist. Waaraan en wanneer hij is overleden is nog niet duidelijk... maar de politie sluit een misdrijf uit. Volgens zijn familie zou hij depressief zijn geweest.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 Na een uur lang mooie gesprekken over waar jij je voor inzet... dan nu vier uur lang een programma waar je je voor in moet zetten. Ik heb namelijk vragen en antwoorden nodig. En die moeten van jou komen. Dus je kunt dit programma samenstellen door te bellen naar 0800-1121. Of door even te mailen naar nachtzuster. omroepmax.nl. Of te twitteren, at nachtzuster. Of neem een kijkje op de chat. En de chat is te vinden op www.omroepmax.nl. Nachtzuster En dan gewoon even de chat aanklikken. En dan draait dit programma dus helemaal om vragen... waarvan ik nu nog niet weet dat ze gesteld gaan worden. Het is een kwestie van de telefoon pakken... en je vraag voorleggen aan het luisterpubliek 0800-1121.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 wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de bijen. Nachtzuster.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 naar het zuster. Naar het sister Naar het zuster. De pijn, de ja, aan de pijn kan ik helaas weinig doen. Maar ik kan natuurlijk wel helpen om mensen met vragen door te verbinden met uh, mensen met antwoorden. Het enige wat je hoeft te doen is te bellen naar 0800-1121. Um, Robin, goeienacht. Goeienacht. Hi. Hi. Zeg het dus. Het, het doet wel degelijk pijn hoor, als je zo lang een vraag hebt. Echt waar? Ja, Ja, het wel. gaat een beetje knagen. Ja, klopt. En ik ben blij dat ik hem eindelijk aan jou mag stellen. Nou, fijn. Ik uh, wacht even hoor. Ja, ja? ik ben zover. Ja. Kijk, nou, het is een, een beetje een ingewikkeld verhaal... maar ik heb net weer getankt. Oh. En um, in Nederland moet je uh, dat, dat, nou, die hendel van, een, van het tanken inhouden... totdat je het gewenste bedrag hebt, zeg maar. Nou, meestal wil ja. je gewoon een volle tank. Dus dan sta je zo'n minuut of vier voor je gevoel... Ja. die hendel omhoog te houden. Ja. Maar in het buitenland oh. zit er een, een haakje aan die hendel, die je naar achter haalt en dan klinkt die in een soort slotje. Echt waar? En op, ja, zeker. En op het moment dat je tank vol is, dan klinkt die er weer uit. Dus dan heb je gewoon twee handen vrij, dan kan je doen wat je wil. En hier in Nederland zit dat haakje wel op het hendeltje... maar het slotje waar hij in zou moeten vallen is er afgehaald. Oh! En ik vraag me echt al heel lang af waarom dat zo is. Dus um, het haakje zit wel op het hendeltje... maar het slotje waar het haakje in zou moeten vallen, dat zit niet meer op het hendeltje? Nou, je bent echt super snel. Ja, geteet. het is echt heel knap dat ik het kan onthouden, maar ik zie het dat nog steeds niet helemaal voor me. Maar ik denk wel, want het is toch altijd een soort van, um, ja, een soort van knijpkat-systeem, dat je moet knijpen om te tanken. Ja, je moet ook, ja, ik bedoel die hendel, ja. die, die moet je, inknijpen, zeg maar. je ja. Die knijp je omhoog om ja. te tanken. Ja. Maar aan het einde van die hendel. Daar zit een, uh, een uh, opstaand dingetje, zeg maar. En normaal zou die in een slotje kunnen vallen. Alleen het slotje is uh, er in Nederland uh, vanaf En in uh, bijvoorbeeld Italië zit die er gewoon op. Dus op het moment dat jij die hendel omhoog knijpt... Valt dat dingetje in een slotje en dan heb je je handen vrij. Oh, maar is het dan wel dat... zo dat hij automatisch afslaat als je tank vol is? Want dat zou bij mij ja, natuurlijk onmiddellijk. Ja. Nee, missen. dat is de eerste keer wel spannend. Maar hij slaat <laughs> wel af als je tank vol is, ja. Misschien ging dat te vaak mis. Ja, nou, zou dat het zijn? Nou, dat het slotjes-reageersysteem een beetje snel. Uh... Ja, Of dat Nederlanders uh, uh, het niet merken dat hij erin schiet en dat ze dan langer doortanken en dat ze dan boos worden dat ze te veel moeten betalen. Oh, daar zit wat in. Dat of je zo. dan. Ja. Maar ja, dat is, dat is gewoon een lucky guess natuurlijk. Nou, ik vind het niet slecht ja, het bedacht. Ik zou het wel graag echt willen weten. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik weet dat we ja. wel in een paar tankstations in Nederland aanstaan. Ja. Maar ja, dan mag je niet bellen, want dat is en niet klantvriendelijk en dan komen de vonkjes. Oh ja. Zeggen ze ja, altijd. Ja, maar in, in het tankstation zelf hebben ze toch wel een vaste lijn? Zou je denken, hè? dat weet ik nog zo ja. net niet hoor. Ik, ik, ik ben er laatst achter gekomen dat ze bijvoorbeeld in de telefoonwinkels geen vaste lijn hebben. Meen je dat? Toen zei ik, maar hebben jullie dan geen telefoon? En toen zei die mevrouw, nee, want dan worden we de hele tijd gebeld. Ja. Ja, nou, toen ja. was ik wel uitgepraat eigenlijk. Ja. <laughs> Maar ik weet een telefoonwinkel in Enkhuizen waar ik woon. Ja. Maar vroeger als je daar wilde zijn, dan stonden er uh, zes man voor de balie. Ja. Dan dacht je, nou dat duurt me te lang. Dan ging je om het hoekje op het terras zitten en dan pakte je je telefoon. En dan belde, en dan je. Dan belde je met je vraag. Kijk, maar het dus is dus jouw tevoren. schuld dat ze die telefoon weg hebben gedaan. Ja, sorry. Dus dan worden we de hele tijd worden we van het terras hier om de hoek worden we gebeld. Terwijl er niemand meer in de winkel <laughs> komt en zich een roze tasje met vlindermotief laat aansmeren voor om de mobiele telefoon. Ja, maar wie zou dat dan ook willen? Nou, ik heb hem net... Nee, goed. Robin, ik ga mijn best doen. Uh, het tankpomp slotje. Waarom zit ja, het er in het buitenland het wel. wel aan en in Nederland niet? Ik ga mijn best ja, doen, Robin. Nou, ik hoor het heel erg graag. Goedenavond. Dankjewel. Hoor. Doei. Um, Gerda. Ja, hallo. Hallo. Ik heb een tuinvraag. Jo. En dat is het volgende. Ik heb dus een hakselaar en ik heb een motormaaier. Heb jij een hakselaar? Ja. Gewoon voor als je eekhoorntjes hele, in de heb tuin hebt. Grote, ik heb een hele grote tuin, dus dat is Goed. wel nodig. Dus jij denkt, ik schaf een hakselaar aan. Oh, ja, die heb ik gekregen. Van wie? Ja, een kennis. Hoe lang geleden? Die deed, die deed er niks mee. Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja. <laughs> maar waarom gooi je dus in het ene benzine ja. en in het andere mengsmering? Oh, wacht even voor? Want in, in, in, waar gooi je benzine in? In de? Ja, dat weet ik dus niet. Oh, je weet het niet? <laughs> je weet dat er één ding is waar benzine in moet en de andere? Wat moest er in die andere? Mengsmering. Mengsmering? Me, meng. Uh, nou, nou, dan breng je hem in de war, hoor. Mengsmering. Smeer, mengsmering. Wat je ook dus in in uh, uh, brommers gooit. Oh, gooi je daar mengsmering in? Ja. Ik heb er ja, nog nooit van zit gehoord. Daar dus olie in. Ja, dat is benzine met olie. Ja. En in. in... En dat is 1 op 5 of zo. Oh. Goed. Maar je weet wel dat er ergens mengsmering in moet. En juist. Maar je weet niet meer in welke. In welke. Gewoon, wat een toestand. <laughs> ja. Dus ik kan. Ik kan op het ogenblik gewoon mijn gras niet maaien. Als maar... ik durf gewoon... Als ik in, namelijk in de verkeerde... Uh, uh, uh, Mengsmering. Benzine gooi. Benzine, en ja. En van brandt Oh. Ja, dan zou ik het risico niet nemen. Nee. nee precies. Nog even over de hakselaar. Ja. Hoe langer heb je nu een hakselaar, Gerda? Een jaar denk ik. Een jaar. Dus een jaar geleden zei iemand tegen jou, nou oh, uh, ik heb nog een hakselaar staan. Heb jij er misschien wat aan? Ja. En toen zei je dat goed. En hoe in dat jaar tijd, hoe vaak heb je hem gebruikt? Oh, ik gebruik uh, Mijn man gebruikt hem altijd, maar die is er niet. niet. Oh. Oh. Dus vandaar. Die, de laatste keer dat hij de hakselaar gebruikt heeft, daarna is er niets meer van hem. Nou, de hele winter niet, no. nee. Oh, oké. Okay. Maar in principe gaan jullie... Ja, ik, kan me de ik heb niet eens een tuin, dus ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen. Maar dan haal je de takken van de bomen en dat doe je in de hakselaar. Juist, juist. En wat doe je dan met het zaagsel wat eruit komt? De houtblokjes? Die, die, die, die verspreid je in de tuin. Echt waar? Daar kan je een paadje van maken. Ach, wat leuk. Ja, nou, weer ja, wat geleerd. Ja. Heel, heel handig, of je gooit door de, je, uh, door, door de aarde heen, oh. dat het wat losser wordt. Kijk, en, en dat verhaal, want het is ook alweer jaren geleden, maar wat, wat was het ook weer, dat ze eekhondjes... Waar deden ze nou eekhondjes in de Hakselaar? Ah, nee. Ja, daar staat me iets van bij. Eekhondjes in de Hakselaar. Op Schiphol, nee, het lijkt me stug. Zitten de eekhondjes op Schiphol? Nou goed, er is vast iemand die dat nog weet, dat verhaal. Die belt even naar 0801121. Maar jij, Gerda, doet geen ekelhondjes in de hakselaar, hè? Nee hoor, die zitten bij nee. mij gewoon in de boom. Nou, voorlopig doe je helemaal niets met de hakselaar... want je weet niet of er <laughs> benzine of mengsmering in moet. Nee, het, ga, het gaat me allemaal motor maaien. Je weet niet meer wat... Ja, maar wat moet er in de hakselaar dan? Nou, in en het ene moet benzine en in het andere moet mengsmering. Ja, precies. 0800-1121, als iemand het hakslaarprobleem op kan lossen. 0801121. Weet ja. jij, even, even een praktisch iets, hè? Ja, laten we dat veranderen. Weet voor... jij waarom de, de, de blikken tegenwoordig rond zijn van onder? De blikken? Ja, de, de bruine bonen, noem maar op. Die zijn toch altijd al, als ze rond van boven zijn, zijn ze zo ook nee, rond. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want ik maak dus het oh, wel ja! een keer open. Eh, nou, ja! Nou point... ja! Ja! Dat viel me laatst op! Ja, ik denk dat de stapeling makkelijker is, maar ik, eh, ik kan hem nou niet klein meer krijgen. Ja, want je had, vroeger had je, als je een blikje. Het heeft niks met de hakselaar te maken, maar als je bijvoorbeeld een blikje. Um, uh, doperwten had, dan kon je inderdaad aan twee kanten hem ah. openmaken. En nu is aan één ja. kant zit dat opstaande randje niet meer. Nee, klopt. Dat is nog helemaal niet zo lang. Nee, dat is helemaal niet zo lang. Ik denk dat het handiger is voor het stapelen. Ik moet zeggen, je hebt, je hebt ook blikjes die je met, met zo'n lusje open kunt maken, wat geen, vast geen lusje heet, maar... Ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, een lipje heet dat. Ja. En dus dat heb ik gedaan, maar nu heb ik ontdekt, het was er weer rijkelijk laat... dat de blikjes zonder lipje goedkoper zijn dan de blikjes met lipje. Nee, klopt. Dus nu koop ik dan toch weer... Alhoewel ja. het niet mag van meneer Rutte, koop ik de, de blikjes zonder lipje. En toen viel het mij inderdaad op dat dat uh, toestand... Nou, die schrijf ik er even bij. Goeie vraag. De blikjes, conservenblikken. Ja, conserve want ik... Uh, ik kan één keer in de zes weken, uh, zet ik die bak aan de weg. Maar ja, nou heb ik die blikken. Ja. En uh, nou kan het niet meer. Waarom niet? Nou, omdat je niet aan twee kanten open kan uh, maken en plat uh, Oh, dat is je ruimtebesparend ook nog. Dus nu is ja. je, je vuilnisbak te snel vol. Ja. Wat, een, wat kan het leven soms ingewikkeld zijn? Dat er dat problemen zijn waar je nog nooit over nagedacht... maar één keer in de zes weken de vuilnisbakken, dat is uh, keurig, vind ik dat. Ga daar, ik doe mijn best. Via 0800-1121. Oké. Okay. Dankjewel. Hakselsen, Dag. Um, even kijken. Niels. Niels Malmer. Oh, nee, Joop. Joop. Hoi, goeie Hallo. Oh, over die blikjes. Uh, als je die dus uh, zonder lipje dus gewoon met een blik open en maakt. Ja. En je kijkt goed, dan zie je vaak van die ijzerschilfertjes. Ja. En uh, dat, dat, dat komt gewoon tussen de tonijn of wat je dan ook ook Echt waar? Zit je, je ijzerschilfertjes de... te eten? Ja, dat, oh. dat valt niet is dus echt uh, snel op, maar als je er echt op let. Dus dat zouden we gewoon moeten verbieden gewoon. Oh. Ja, alhoewel ja, een was... beetje ijzer in, die, in je dieet natuurlijk heel goed voor je is. Ja, voor mij niet hoor. Wow. oké okay. Goed. Um, nou, ik wil eigenlijk ook nog iets zeggen uh, tegen de nieuwslezers. Want, uh, allemaal, ja. Ja, ik, maar allemaal. Want uh, de nieuwslezers zijn het je mogelijk. Die zijn de beste vrienden. En ja, uh, daar erg ik me echt aan. Ik bedoel, dus zo kan ik het ook. <laughs> ja, nou, dat waag ik allemaal... te betwijfelen hoor. Want het is, nog, het is echt heel knap wat ze doen. Maar als je daarop let, ja. dan, dus, ze gebruiken het zo vaak. En, oh. Ja, ik bedoel, ze willen alles uh, zeg maar openhouden, alle mogelijkheden. Ja. Ja, uh, alsjeblieft. Uh, het toch wel iets scherper, denk ik. Maar ze zeggen bijvoorbeeld, uh, de verdachte is mogelijk gearresteerd. Het is ja, mij nooit zo opgevallen. Ja. Uh. Zulke dingen, nou, of uh, net was dan weer uh, de, mogelijk met een luchtbuks beschoten... Ja, jeetje, zoek het dan even uit of zo. Maar nou ja, in ieder geval... Maar als de als politie kijkt, het is knettergek. nu... Het is nu natuurlijk midden in de nacht, hè. Dus als je nu, zeg maar, van de, van de politie hoort... Dat, je, dat er iemand beschoten is, mogelijk met een luchtbux... en dat ze het nog niet helemaal zeker weten... Dan, je, en je kunt dan, dan is je keuze dat je het op de radio weglaat. Dus dat je zegt van er is iemand beschoten... En dan denk je ook, oh, maar waarmee dan? Uh, of, dat je, of dat je zegt, um, uh, uh, mogelijk met een luchtbux. En heb je ook nog de mogelijkheid om te zeggen... er is iemand beschoten met een luchtbux. Maar dan ja, heb je kans dat je later moet zeggen... het was toch geen luchtbus, maar het was een... Um, weet ik veel, waar je nog meer beschoten mee kunt worden. Katapult. Het gaat echt heel ver. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, mogelijk twintig doden. Ja, ja. Maar ja, de, nou. dat is, dat hebben ze, dan is er iets aan de hand. En dan zijn alle doden nog niet geteld. En dan wil je wel weten hoeveel het er ongeveer zijn. Dan moet je dus zeggen: ongeveer twintig doden. Ja, want dat als zou je daar kunnen. Nou, ongeveer een luchtbus. Als je er liever mee omgaat, dan zou je denk ik wel een weg moeten vinden. waarmee je iets over kan brengen. en dan toch in de buurt kan komen. Maar niet altijd met het woordje mogelijk op, maar gewoon. De, okay. Een soort rare leeftijd is dat of zo. <laughs> Nee, volgens mij is dat gewoon een enorme hang... naar zo correct mogelijk het nieuws brengen. Ik begrijp het wel. Ja. Maar goed. Nou, maar... Ik, ik ja. belde over Casaluna. Dan ging het over altruisme. Ja. En uh, het ging ook even over moslims. En die geven dan uh, aan de moskee. Ja. En daar was ik heel zo benieuwd. Want dat zijn enorme aantallen. Wat, wat, wat zij doen met dat geld. En ja, toen dacht ik verder. Dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, alle mensen die aan de kerk geven in Nederland. Ja. en uh, Het Vaticaan heeft zelfs geloof ik een eigen bank of zo. Nou, dan hebben ze nu de kans om een keer te zeggen... aan welke goede doelen en wat ze daarmee doen. Uh, maar wat denk uh, je dat het uh, kost, het onderhoud van zo'n kerk? Ja, dat, dat... Heb je wel zo'n glas we en loodraam op. laten vervangen bij jou thuis? Daar kwam ik zelf ook al op. van dat geld dat zal wel voor die moskeeënbouw zijn of zo. Maar, maar verder kon ik eigenlijk niet... Uh, ik weet daar er weinig van... Dus uh, ik denk dat die ook wel goede doelen zullen steunen in die landen. Ik, ik, ik weet het niet, maar daar, daar weten ze vast wel een antwoord op. Het is uh, ja, een goede vraag 0801121. Ik doe mijn best Joop. Oké, okay, goedavond. Goeiedag, dag. Doeg. Niels Malmer, hallo. Dag lieve Astrid. Dag. Uit, uh, Niels Malmer zouden meer, goedemorgen. Dag dokter. Ja. ja, luister eens, uh, Astrid, uh, ik heb, uh, ik weet niet of ik zelf de mogelijkheid heb gehad om de vorige uitzending te, te beluisteren. Maar ik of was er op de zich bij hoor. Filotropie. De wat? De filotropie. Oh, je bedoelt of ik uh, Casa Luna geluisterd heb? Ja, ja. Nee, een heel klein stukje maar. Misschien in de auto of zo, toen je Ja, dan luister ik altijd wel. Ja, ja, ja. dus dat heb ik ja. wel gehoord, ja. Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat is mijn vraag niet hoor. Maar uh, ik geloof niet meer in filotopie. Ik uh, geloof in het uh, systeem van het kapitaal. Wat Marx al jarenlang verkondigde. Maar dat is een heel ander verhaal. Oh. Het gaat mij om de volgende uh, vragen. Uh, uh, het gaat niet zozeer om ouderdom. Je weet, uh, ik ben een oude, oudere jongere. <lacht> en nog steeds uh, live en kicking. Maar wat ik van heel veel mensen hoor is dat ze zich mateloos ergeren, gewoon op de radio en televisie, uh, wat betreft reclame. En dat wordt bombastisch de, de je huiskamer ingesmeten, waar de meeste mensen hartstikke gek van worden. De reclame? Zeg je? Reclame op televisie ja. bedoel je, of op de radio, of... Ja, maar het is overal is dat al, zo, al, al jaren gebeurd. Ik ben daar heel sensitief. In. En ik snap best hoe mensen daar vleeselijk de balen van hebben. En sensitief daar gewoon geïrriteerd door raken. Ja. Uh, en, maar ik snap het wel. Het is het, gewoon, het, het bombastische dominantie van het kapitaal. Want mensen moeten gedomineerd worden om een of andere lullig wasmiddel of een maandverbandje. te Maar doen. Niels, mag ik iets vragen ja, ja. Want je kent het principe van dit programma, hè? Ja, ja. Met vragen en antwoorden. Ja, ja. Okay. Dus een vraag en dan is er altijd wel iemand die uh, luistert... die heeft verstand ja. van het onderwerp en die belt met het antwoord. Als jij nu een vraag stelt en je gaat zelf het antwoord zitten geven... dan ja, kun dan, je dat op zich ja, dan thuis dan voor ik, jezelf dat dat gaan zitten doen. Dat is niet mijn bedoeling, maar nee. is, ik wil eigenlijk de vraag voorleggen aan de luisteraars. Maar wat is je vraag dan? Eh... Uh, Waar, waarom, waarom wordt daar zo onbombastisch gewoon uh, de, de huiskamer ingesmeten door die reclame? En dat het, het was punt 1 en punt 2 is gewoon: als je bedrijven belt. Ja. Eh, dan uh, krijg je meneer en mevrouw de telefoon. En blablabla. Bla, bla, bla, bla. dan zeg ik heel rustig: met wie spreek ik eigenlijk? Mm. Et, ze noemen hun naam niet. Dat wordt blablabla. Bla, bla, bla, bla. En wat ik helemaal grappig vind: als ik ergens in de supermarkt ben. en ik sta af te rekenen bij de kassa. dan ja. zeg ik tegen die kassière: dankjewel Diana, voor je, ja. voor je diensten. Ja. En dan zit ze me toch heel gek aan te kijken. Want ze heeft er een etiketje op de refer waar, waar ja, staat. En dat vergeet ze gewoon weer. Ja, precies. Dus ja. hebben mensen dat ook wel eens meegemaakt? Dat zou ik de luisteraars wel weer voor willen leggen. En vooral of ze zich ook zo vreselijk irriteren... Erge. aan die gewelddadige kakofonie... van uh, ongelooflijk hard geluid. Hmm. Want mensen worden daar gek van. Nou, ja, als jij het zegt. 0800-1121. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, dankjewel, lieve Astrid. Ja, bedankt, Niels. Oké, okay, doei. Go Goeiedag. Dag. Doei. Laat ik dan een mooi plaatje uit de reclame draaien. Ik zet hem wel hard hoor. Ja, Broad Daylight. Back in the old days, tight like a fight. Used to hang with the devil in the broad daylight. We had een route. I walk them bound till we had them wrong. we're kind of falling out. Show me the low, you show me the down, called it the happy low down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them polaroids. Bro, daylight, bro, daylight. Stop connecting, you got your fight, leaving them alone in the broad daylight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 Broad day, please don't leave me alone. Lie alone in the broad day, lie in the broad day. Als ik het me goed herinner, zag je in de reclame sinaasappelbomen en kreeg je er ontzettend dorst van. Gabriel Rios was dat, een Belg die sindsdien lustig aan het toeren is, maar geen grote hits meer scoort van het kaliber van Broad Daylight. En dat nummer dat draaide ik omdat het ging over reclame en dit nummer veel bekendheid kreeg doordat het gebruik werd tussen in een reclame. Waarom? Komt reclame je huiskamer binnenstormen? Vraagt Niels Malmers zich af 0800-1121. Als je daar een antwoord op kunt geven. Joop wil weten waar het geld blijft dat moslims uh, schenken aan hun moskee... en gelovigen aan hun kerk. Ja, gelovigen klinkt een beetje raar, maar goed, uh, christenen dan misschien. Ja. Uh, en waarom de nieuwslezer het woord mogelijk zo vaak gebruikt. Dat ga ik straks wel even aan de nieuwslezer vragen, zo mogelijk. En Gerda wil weten waarom conserveblikken tegenwoordig maar één opstaand randje aan één kant van het blikje en niet aan beide kanten van het blikje. Ook wil ze weten uh, of er nou benzine of mengsmering in de hakselaar en in de motormaier moet. En uh, Robin die belde over de hendel van het, het tankpompknijpertje. Uh, dat is een beetje een rare zin ook. Nou ja, goed, over de hendel van de tankpomp. Daar zit, als het goed is, een palletje aan dat in een slotje zou kunnen vallen. Maar in Nederland is dat niet mogelijk, in het buitenland wel. Dus in Nederland moet je gedurende het bedrag dat je gaat tanken... of het aantal liters, net waar je naar kijkt, die hendel ingeknepen houden. En waarom is dat zo? vraag die ze gaf? 0800 1121 Abdul? Ja, goedenavond of Goedenacht. Ja, hoe is het? Nou, met mij op zich goed. Hoe is het met jou, Abdul? Ja, goed. We de hele tijd niet meer gesproken. De laatste nee. keer had ik uh, gebeld over het kastelen En met de grens. Ik weet niet of je nog die programma Maar hebt, heb hè? jij sindsdien gewoon geslapen? Nee, ja, onder andere. Ik ben Kijk. vader weer geworden. Ah, gefeliciteerd. Dankjewel. Dus ja, dus het leven gaat ook gewoon door, hè? En wat, wat is het, een jongetje of een meisje? Het is een jongetje. En hoe heet hij? Ja, hij heet Galil. Galil? Ja. Mooi. Dankjewel. En is alles goed met ja. Galil? Ja, het ja, oh. dat is een stuitbevalling. mooi Het <laughs> is ook wel iets moois om hier mee te maken. Nou, dat lijkt me nou, dit lijkt me nou niet als je zegt van... goh, zijn er nog mooie dingen die je mee wil maken? Dat je zegt, nou doe mij maar een stuitbevalling. Ja, maar ja, ik heb wel weer een onderwerp waar ik over kan praten... Dus als over stuitbevallingen. Ja, je bent, je bent in ieder geval weer ergens van op de hoogte. Maar is alles goed met de moeder van Galil dan? Ja, ook perfect. Oh, het gelukkig. Het is perfect, uh, gezond en, uh, ja. en lastig ja, ja kinderen, ja. Eten, slapen en uh, de tenten gaat vol. Het is een hoop gedoe. Ja, maar ja, ja het is de moeite waard. Het is het, oh, het is het zo waard, maar oh, wat is het een ja. hoop gedoe. Ja, maar daar belde ja, maar je ja, vast ja. niet over, Abdul. Nee, ik belde over, uh, de ene heer die belde over wat gebeurt met, uh, met, uh, met, met het geld dat moslims doneren naar de moskee en alles. Ja. Um, de grootste deel is, uh, ja, sommigen hebben goede buffers. Ik heb zelfs gehoord dat sommigen wel 100.000 tot 300.000 euro op hun rekening hebben. Kijk. Van de moskeeën. Ja. En, uh, het probleem is, we bouwen moskeeën. moskee. Wij mogen geen uh, rente ontvangen en ook niet uh, geven. Want uh, dat is bij ons strengste verboden. Oh. Dus wij kunnen heel, heel moeilijk van banken lenen. En als we een lening krijgen van een bank... Ja. Dan moeten we het zo snel mogelijk aflossen als er echt geen andere mogelijkheid is. Want oh ja, de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dus de filosofie erachter. Maar ja, er wordt er dus zoveel onderhoud mee gedaan. En uh, ja, elke moslim is verplicht om 2,5% uh, per jaar te doneren aan armen. Het maakt niet uit of je nou een moskee bent of een, uh, of een mens. Maar dus van, je, van je vermogen moet je 2,5%. En het maakt niet uit of het een moslim is of een christen of een jood of een atheïst. Je moet gewoon een medemens kunnen helpen. Maar en doe jij dat om... ook? Ja, natuurlijk. Dat is het plicht van elke moslim. En hoe heb je dat dan gedaan, de laatste keer dat je dat deed? De laatste keer uh, kwam, dan kwam mijn moeder naar me toe. Daar hadden we een buurvrouw ja. uh, die in Marokko woont, vlakbij mijn oma. Die, ja. die man is overleden en die heeft vier kinderen. En uh, dan hebben we dus al het geld van de hele familie. Dus ik heb nog meer broers en zusjes die getrouwd zijn. Ja. En die hebben allemaal die 2,5 bij elkaar gedaan. Oh, mooi. En dat hebben we dan verstuurd naar die mensen gegeven in Marokko. Een mooie gewoonte. Ja, het is een plicht. Het is een mooie gewoon... plicht. Ja, het is, het is een plicht dat je dat ja. moet doen als moslim. Want uh, ja, uh, ja, tegenwoordig, ja, ik zou het zo zeggen, we lopen allemaal te klagen en gedoe. En uh, ja, als je gaat kijken, mensen, mensen hebben wel 10 euro uh, over om de, um de postcode loterij mee te doen. Om dan hopelijk een keer na 25 jaar een keer wat te winnen. Ja. Maar om 10 euro op een bank te doneren en dat te gaan helpen waar je andere mensen mee blij kan maken waar je ook weet dat hier in Nederland misschien mensen... met maar 30, 40 euro per week mee moeten doen. Want soms wel, ik heb zelfs laatst een keer een verhaal gehoord... van een vrouw die zit in de bijstand en die heeft twee kinderen... die moet van 90 euro per maand leven. Ja, nou, dat is geen uitzondering hoor, op het moment. Ja, ja maar ja, we zijn zo verwend in deze tijd... En en ja, wat, wat, terug te komen op het verhaal van de moskee is gewoon, ja, zo'n ding heeft ook wat ook gezegd, je ja, had ja, de woorden al uit mijn mond gehaald, de kerken en de moskee, ja, die hebben gewoon onderhoud nodig. Nou, Laatst toevallig een moskee waren, ik kwam zelf in, in de buurt van Amersfoort en mijn vader zit in de moskee de Lelystad en dan moest er toevallig in de ramadan, er dus zijn met zoveel mensen, moest er een hele complete erco-unit uh, gezet worden. Ja, zo'n ding is ook al 30-40.000 euro. ja. Yeah. Ja. de hele moskee heen. Ja, ja, dan, dan, dan, dan, daar willen wij geen lening voor nemen. Nee. Want uh, wij mogen Ga je wij mogen weer. Ja. ontvangen. Ja, dus, nou. dus wij, wij, wij sparen gewoon een buffer op. En we zijn verplicht om gewoon, dus ook, wat ik zeg, ook, uh, een bepaald deel aan de arme mensen te geven. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Het is iemand die het nodig heeft, die moet je helpen. Nou, dat is uh, een mooie plicht, zoals ik al zei. Dankjewel, Abdul, voor je uitleg. Ja. Nou, verder als ik even van dienst kan zijn, dan hoor je me wel weer hangen. Heel hoop, fijn. Alleen als je, ja. niet, als je me niet meer hoort, weet je niet, misschien ben ik nog een keer vader geworden. Nog een keer? Zeg... Nee, uh... nee, nee. Hey, even de tijd nemen naar nou, een staatbevalling. Ja, zeker weten, joh. Ik lijk wel een topscore. Eerst, eerst maar eens een keertje dat het doorslaapt. Goed, dankjewel. En tot de volgende keer. Goed, ik wens je nog een fijne nacht. Hetzelfde. Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag. 0800 1121. Theo Bakker, goeienacht. Astrid, weer goedenacht. Hallo. Goed, uh, uh, moet je luisteren. Het ja. Automatisch tanken, hè? Dat was de, de man uit Enkuizen vandaan. Ja. Ja, ik, uh, nou, ik woon er vijf kilometer vandaan, maar het is namelijk puur uit brandveiligheid. Want? Nou, om, als je die, die hendel uh, vastzet, ja. dan uh, was het in het verleden dat hij nog wel eens vast bleef hangen. En daar kwam er dus er een, een grote golf benzine en die sloeg uit die tank vandaan. Toch, hè? Ja. Dan had je brandveiligheid. Ik zat ook bij de vrijwillige brandweer. Ja. En dat, dat hebben wij een paar keer meegemaakt. En er zijn landen die steken dat niet zo krap. Wat het wel in Nederland vaak voorkomt, dat is het tanken met vrachtwagens en bussen. Die hebben het vaak wel. Ja, want dan moet je helemaal natuurlijk anderhalf uur... Dan moet je echt getrainde... Ja. Nou, ik ik Tankpomphendelhanden ik... hebben? Ja, ik was zelf 40 jaar Touricar-chauffeur weer gepensioneerd. Maar ja. Dus zat ik ook bij de vrijwillige brandweer. Maar als, ik rij nog vrij geregeld tussendoor hoor. Ja. Maar als ik dan een keer tank met die Touricar. dan eh, gooi ik daar eventjes voor 1200 euro eh, brandstof in. <laughs> Dat lijkt me heel raar. Eén keer tanken. maar... Ja. Dat zijn ook uh, meer aparte pompen die uh, veel sneller lopen. Die oh, gelukkig. Per, ja. ja, die veel milliliters per minuut eruit gooien als, uh, als bij luxe auto's. Kijk. Maar, het, uh, maar het, ze hebben het vroeger hebben ze het altijd wel gedaan. Dan klik je die hendel in en dan sprong je op een haak. En dan gooi ja. je gewoon even een gretje draaien of zo. Ja. Dat weet je wel. Bij de pomp ging je gewoon een oh, dat heb ik menige malen gezien. Ja, waarom ook dat niet? Is, nou ja, draaien kan pak... niet zoveel kwaad. Nee, maar dan pakt hij die... gewoon de zekje een vast... en, pak een en dan pakt <laughs> hij je baltje, checken en een zekje draaien. Dat gebeurde vaak. Maar het is puur... dat is puur brandveiligheid. Dat hebben ze in Nederland de regels zo strek aanraald... dat ze zeggen, jongens, we gooien die haak eraf... en je moet het nou zelf maar vasthouden. Ah, vandaar dat het palletje er nog wel aan zit. Ja, ja, ja, ja. daarom juist. Nou, ja. Helemaal dat goed, het... Theo. dankjewel. Ik... Dat was het, Astrid. Oké, okay, tot de volgende dat... keer, hè. Prettige nacht. Hetzelfde. Dag. Dag. Wendy Esther, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Wendy nou, zeg uh, het maar. Ja. Nou, er loopt een muis in mijn huis rond. En, nee. Uh, ja, en ik word daar helemaal gestoord van. En ja. dan, dan is hij weer weg. En dan zit ik op mijn stoel en hoor ik krik, krik, krik, En dan vliegt hij door de kamer heen. En ik wil niet bang zijn. En ik denk, ik ben niet bang. Maar ik kan er gewoon niet tegen. Nee, het is, dat is echt heel raar. Ja... Ik, mijn kat heeft ooit een keer een hamster gevangen. Ach. Dus als iemand ooit, dus jaren geleden... maar als iemand ooit een keer een lege hamsterkooi heeft aangetroffen thuis... sorry nog daarvoor. Maar de, die liet de hamster dus los en die ging dan zo door de kamer. En dan, nou ben ik natuurlijk niet, niet bang voor hamsters... maar als het toch zo als een ongeleid projectiel door je kamer gaat... dan word je er heel onrustig van, tenminste ik wel. Ja, ik ook. En die weet dan niet wanneer. Dan zit ik op mijn stoel en dan in één keer... Krik, en dan schiet hij weer door die... Dus vorige week ben ik met de stofzuiger achteruit gegaan. Maar het heeft niet mogen buiten. Niet gelukt? Nee, is het een te dikke muis... Nee, of was je hij... zeg gewoon maar niet snel genoeg? Nou ja, die krijg je natuurlijk nooit weg. Maar toen dacht ik van... nou, hij is zo geschrokken, hij komt niet meer terug. Maar gisteravond was hij er weer. Ach, het is, uh, het is een dappere muis. Ja. En nou, ik heb een muizenvaal en ik heb een kopje met stroop staan en nog een muizenvaal en nog een muizenval. Maar niks met, met pindakaas, met een spaghetti of een, ja. uh, macaroni of hoe je dat ook noemt. Ja, uh, alles geprobeerd. Kaas, maar Wendy, en, ja? uh, wil je misschien Kubus de Kat lenen? Ja, dat zou misschien wel handig wezen. Ja, het is, die zit bij mij thuis toch maar, of die loopt eigenlijk bij mij thuis toch maar een beetje de muur onder te plassen. Dus um, die kan dan oh. mooi bij jou een beetje achter de buis aanrennen. En mijn muur onder plassen. Nou, dat schijnen ze niet te doen binnen een, een nieuwe omgeving. Maar het oh. is, blijft een risico inderdaad. <laughs> maar waarom neem je niet een kat of leen je een kat van iemand? Ja, een kat alleen zou nog kunnen, een kat uh, willen hebben dat... Uh... Niet. Nee. Nee, ik heb ooit wel katten gehad, maar... Uh, nou, ik ben sowieso... Uh, uh, niet helemaal gezond. Ai. En dan denk ik van... Dan is, dat is zoveel werk, een kat. Je kunt natuurlijk alleen denken al, van... Ik heb een huismuis. Alleen al dat... Uh, wat zeg je nou? Nou, dat je de, dat je de muis als huisdier... Uh... Ja, dat heb ik ook geprobeerd, gaat zien. dat ik gewoon zo door het huis liep van... ach, muis, hoe gaat het? Ja. Nee, maar het hielp niet. Nee, het werd bijna gezellig, maar toch nog net niet. Oh, ja. Nee, het hielp niet. Nee, en de, je moet dat kattengit dan weer wegbrengen... en ik woon midden in de stad, het barst hier van de katten. Dus ja, maar daarom zit en, hij ook bij jou. Ja. Ja, maar dat is inderdaad... Uh, nou goed, als mensen nog suggesties hebben voor, om, voor Wendy om de muis kwijt te raken... mag hij dood? Ja, ik heb ook al die vallen daar staan. Oh ja. Ik heb, ik, ja, en gif wil ik ook wel strooien. Maar dat heb ik ook eens een paar jaar terug, had ik ook muizen. Ja. Toen zette ik gif neer. Toen ja. kwamen er steeds meer. Het was gewoon niet te geloven. Ze aten zich helemaal rond. Ze zaten onder het nachtkastje zelfs het gif op te eten. Ja, ja, ja. ja. Als ze eenmaal resistent zijn. Als ze ja. er eenmaal tegen kunnen, dan worden het... Uh... Hele ja, Mighty Mouse, ja. Nou, um, uh, als iemand adviezen... Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat het zo zielig als ze doodgaan. Dan maakt het een stuk ingewikkelder. Maar als mensen adviezen hebben... 0800-1121. Ik doe mijn best, Wendy. Ja, en ik vind het ook zielig dat ze doodgaan. Maar ze moeten gewoon hier maar... Gewoon... Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, ze moeten eruit. Dus uh, uh, als mensen hulp kunnen bieden... 0800-1121. Goedenacht Wendy. Jij ook, goeiedag. Doei. Dag. Doeg. Daar in de zelfbedieningszaak, daar woont een muis. Ik zie hem vaak. Ik neem zo'n wagentje en ik rij. De muis rijdt altijd mee met mij. Daar zit hij zoet op zijn gemak tussen de chem en het blikgehak, tussen de koffie en de gort. En aan de deur daar hangt een bord Katten alleen aan de lijn Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt Is daar lekker thuis in de supermarkt Bij de boter en de thee, bovenop een vak puree Woont in het rek van de macaroni Macaroni, macaroni, slaat in een hoekje apart Muis in de supermarkt. De klanten vinden het maar zo zo. In dame gilde oe en o. En vluchtte in de diepvrieskast. En vroer daar aan de iglo vast. Want dames zijn zo erg precies. Die vinden muizen eng en vies. Ze klagen dat is toch te gek. Er zit een muis op het bakonspek. Ze lopen meteen naar de baas. Baas van de supermarkt, baas van de supermarkt. Muis zit op de kaas van de supermarkt. Het is een schande dat dat mag. Keuteltjes in de hagelslag. Daar in het rek van de macaroni, macaroni, macaroni. Oh wat rent die toch hard. Muis in de supermarkt. Dan zegt de baas, pardon mevrouw, die muis hoort hier in dit gebouw. Ik zet geen val, ik neem geen kat, die muis blijft hier en dat is dat. Nu wordt de muis dus fijn verwend, door ieder die hem beter kent. Zodat hij dik en mollig wordt en aan de deur daar hangt een bord. Katten alleen aan de lijn.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 kleine muis en die blok en leen jongen het muis in de supermarkt wel een beetje slaperig van... Oh, dat doet me eraan denken. Ik moest iemand wakker roepen. Dan ben ik natuurlijk te laat. Ik zal heel even zoeken. Um, dat kwam via Twitter. Even zoeken hoor. Sorry, dat had ik natuurlijk beter voor kunnen bereiden. Er was iemand... Die zei van, kun je mij even wakker roepen? Want ik slaap altijd door het begin van nachtzuster. En ja, dan ben ik natuurlijk al even bezig. Oh jee. Um, goh, best alweer lang geleden dan. Nee, daar is die. Even kijken hoe die heet. Ehm... Um, G.J. van Suttum. G.J. G.J. wakker worden. G.J. wakker worden. Zo, dat is ook weer geregeld dan. Um, rins Jan Bottinga, goeienacht. Ja, hallo, goedenavond achterin. Goedenavond, is ook goed. Ja, uh, Hoi. ik had bijna een vraagje. Mooi. Uh, nou, ik ben nog steeds met cassettebandjes bezig. Dat vind ik dan leuk. Ik kun je een muziek opnemen en zo. Ja, dat is het principe van cassettebandjes. Ja, ja precies. Nou, ja. Ja, soms dan koop ik nog wel eens een paar op een zo. Dat zijn nieuwe, die zijn dan niet gebruikt. En dan, uh, ja, en dan uh, heb je al verschillende soorten in. Ja. En nu vraag ik me af... Uh, wat verschil is tussen uh, ferrobandjes en metalbandjes? Want volgens mij is ferro en metal allebei metaal. Ja. En dat... Heb ik het ook nooit gesnapt? Ver, het verschil tussen ferro-bandjes en, en metalbandjes. Metal ik heb geen idee. Dat is zo lang geleden, eh, bandjes. Ja, maar ik ben een beetje uitgedigitaliseerd en ik vind het nou juist wel leuk <laughs> om met bandjes bezig te zijn. Ik maar heb Walkman. We... En... Echt waar? Ja, in de auto heb ik weer een bandje ding ingezet <laughs> en zo. Dus ik ben wel weer met bandjes bezig. Maar heb jij dan niet, want dat herinner ik me van vroeger. Maar goed, ik had maar één bandje van George Michael. Maar wat, dat, dat ze zo slijten. Uh, nou, nee. Maar misschien heb ik het ook wel dat ik zoveel bandjes heb... Dat ik ja, ze dan, dan slijten ze niet. Weer niet uh, ...dat ze weer net niet kans hebben om te slijten. Maar ja, daar zit wat ik, in. Ik heb, uh, ik heb uh, laatst een uh, heel oud bandje, of tenminste, oud. auto was... Uh, ja, dan uh, had je bij een concert of zo. En iemand had, had dan uh, zo'n zo'n zo recorder bij hem. Mm -hmm. En dan uh, dat was een speciaal bandje van, van Doemer of zo, door D oh. en stukken uh, en zo. En die was maar in paas en een paar van gemaakt, geloof ik, voor een promotie, uh, achter iets. En uh, die heb ik dus gekocht. En uh, nou ja, dat is dan best wel aparte dingen, vind ik. En uh, ja, dat, dat soort dingen zoek ik dan wel eens en dan was op en dan kopieer ik hem weer. En dan zet ik hem weer op een ander bandje. Die draak ik dan weer in de walkman. En ja. dan, uh, dan zit ik soms voor de radio. En dan uh, net zoals vroeger met die, met die pauzeknop. En dan, uh, hè, en dan uh, komt dan uh, de presentator weer. En dan wil ik op pauze. Dan zet je hem en, uit. Dat doet dat dus een beetje zeer, hè? Dan uh, zit je je best ja, te doen klopt. en dan wil je het niet op je cassettebandje hebben. Nee, precies. En soms wil even even voelen, maar van wanneer houdt ze nog even op met die man of vrouw er even op met praten. Ja. En dan ja. uh, zet je hem beschermd en dan wacht je tot het <laughs> volgende liedje komt. Nou ja, en ieders hobby in Jan. Ja. Waarom ook niet? Ja, ik vind dat leuk. Ik, ik hou daarvan uh, een beetje oudere nostalgie. Dus, uh, in tegenstelling ja, tot nieuwe nostalgie. Ja? Vroeger? Ja, maar vroeger waren dus die, die, die middelbandjes. Die waren dus vroeger heel duur. Ja. Die zaten soms voor een C90-bandje. Nou, dat ja. was toen... Uh, nou, dan betaalde je toch wel 10 gulden voor of meer. En nou ja, en die anderen, die verder, die waren op zich, wat was dan het instapmodel? He, die waren dan iets van uh, 3, 4 gulden of zo. Ah. En had je nog, nog grootbandjes, die waren 5, 6. Die zaten er tussenin? Uh, die zaten er tussenin, maar die met een bandje kocht ik vroeger nooit, omdat die hartstikke duur waren. Maar ik zat me al op af te vragen, ik denk, het is trouwens allebei metaal. Wat is dan het verschil? He? 0800-1121. Ik ga mijn best doen maar ik heb ook nog een antwoord op een vraag. Oh, mooi, ja. Die vrouw met die, met die, met die hakkelaar. Ja, de hakkelaar de ook. Oh ja, nee, dat was niet de, hakselaar. de, de ja, hakkelaar. de hakkelaar is weer wat anders, ja? Ja, en een een en een ja. Motormaaien. Nou, die, uh, waar dus geen, uh, waar dus links meer in moet, dat is een tweekat. En waar dus geen uh, minst meer in moet, gewoon een benzine, dat ja. is een viertakt. Ja. Want die heeft namelijk zijn eigen, uh, dan moet je namelijk ook aparte olie uh, bijvullen. Die heeft zijn eigen oliesysteem. En een uh, tweetakt, die heeft dat dus niet. En daarom zit er dus ook olie door de benzine heen. Want anders zou de motor vastlopen. Maar hoe komen we er dan achter of de hakselaar een viertakt of een tweetakt is? Nou ja, als er uh, minstmeering in moet, dan is het een uh, tweetakt. Ja, maar, ja, maar lieve Rinsian, dat was precies haar smaak, haar, haar smaak, <laughs> haar vraag. Wat moet nee, erin? Vroeg, ja, nou ja, in, in een, in een, in een viertakt, daar moet dus gewoon normale benzine in. Ja. En, hè, dus, uh, en in, de, in, de, in de tweetakt moet er benzine in met, met olie erdoorheen, doorheen, minksmering. Maar Rinsian... Ja. Stel, ik sta voor mijn hakselaar. Ja. Hoe kom ik er dan achter of mijn hakselaar een viertakt of een tweetakt is... als ik niet weet wat erin moet? Oh, nee. Ik, ik dacht, die vrouw die wist niet van wat het verschil was. Waarom de ene minst meer in moet en de andere gewoon bezien moet. Nou, ik, dacht, ik geloof dat, dat, dat die, uh... die vragen meteen een beetje doorheen schemerden. Maar die zit dus nu nog steeds met wat moet nou waarin? Oké. Okay. Nou ja, als je het, als het een, een, op die zien, als daar ja. een paar kraantje bij zit waar olie in moet... Ja, kijk, daar zou je kansen naar kijken. Ja. Ja, ja. Waar olie in moet en waar, waar een pijlstokje bij zit, dan is het een, een, een viertakt. Ja. En als dat er niet bij op zit, zo'n dingetje niet, dan is het een tweetakt. Kijk, dat zijn de adviezen. Nou, ze kan gaan zoeken. Hartstikke goed. Ja, nou dat was het dus. En ik heb nog één kort vraagje. Nog één, Ik ja. heb ook een e-mailtje gestuurd, maar ik krijg daar geen signaaltjes voor. Oh. Maar uh, wat is het... Uh, wat, wat, wat je dan je dat wel als als je dan niet koopt en het is niet goed... dan heb je een kat in de zak gekocht. Ik denk, waar oh, komt ja. die uitdrukking toch vandaan? Oh, dan pakken we die meteen nog even mee, hè? Ja. Een Jan, kat in de zak. Nou, ik denk in dit geval dat Wendy Esther heel blij zou zijn met een kat in de zak... In ieder geval tijdelijk, om de muis eventjes te verjagen. Hopelijk, Zo, nou, het staat genoteerd hoor, Rinsian. Is helemaal goed. Oké, okay, goede nog. Ja, oké. Okay. Dag. Hallo. Dag. Um, Raya langzaam, goede Hallo Astrid, ah, met Rijna. Dag. Hi Astrid, hey, ik heb een, een beetje een urgente vraag. Wel, kijk, we dus vandaag een familie van onze. Uh, overleden helaas veel te oh. Maar uh, nou, zoek een nummer, daar had hij het altijd over. Maar dat is al te lang geleden om te weten hoe en wat. Maar dat het was nogal een humorist. En er bestaat een, een, een, een, een, een plaat, een nummer. Ja. Over iets van een, een dat gaat dan over een, een dooskist, zeg maar. Maar iets van tussen zes planken of weet ik niet wat. Waar ook een dosis humor in zit. En we kunnen er maar niet opkomen wie dat gezongen of wat dan ook heeft en en hoe het exact heet, enzovoort. Dus ik ben benieuwd of iemand dat misschien bekend voorkomt... Ja. en uh, of we er op die manier achter kunnen komen. Ja, eindig dus toch een... wel tussen uh, zes planken. Oh. Ja, zoiets zo is het. Ja. ja. Ja, dus zeg maar gewoon een doodschis, maar dan met humor om het even plat uit te drukken. Verder kan ik ook niks. We hebben er vanavond over zitten debatteren. Nou, we kunnen er niet achter komen. Ik dacht, nou, Doris, jij bent uh, vannacht op de radio. dus ja. Ik zal het even proberen. Ja. En uh, dus, ja, ik hoop het. Tussen zes planken, tussen acht, maar tussen zes planken, geloof ik. En, en dan. Ja. Iemand dacht aan mankenelers, maar ik heb iets anders in mijn hoofd, maar daar kan ik niet opkomen. Maar het is, het is uh, ja, ik heb geen idee. Oké, okay. dus, we proberen het, het eigenlijk... nog heel even, want vaak helpt het Rijna een klein beetje. Um, denk eventjes aan witte paarden op het strand. En dan? Nou, help, de, de, ga met me mee. Dan geef je over, wagen het erop. Je denkt aan witte paarden die draven over het strand. En dan? En dan? Ik hoor echt heel duidelijk aan je stem... dat jij niet met je hoofd bij de witte paarden op het strand bent. Nee, zeg maar niet. Nee. Even, denk gewoon heel even aan je hoofd leeg. Denk aan witte paarden op het strand. Ja, ik heb mijn ogen zelf. Heb je ze? Witte paarden? Draven nee, ze of lopen ze? Uh, geen idee. Ik denk dat Beatrix erop zit. Ook nog. Nou, dat zie je. Hoeveel paarden zijn het? Eén. Eén maar met Beatrix oh, erop. Nee, heel nee, goed. nee, nee, nee. Ze heeft natuurlijk begeleiders. Ja, precies. Bodyguards. Nou, zeg drie ja, witte paarden. Waar ben je, na je naartoe dan? Nou, ik probeer even je hoofd. Het is altijd zo met liedjes. Als je hoofd leeg is en je beschrijft dan eventjes wat, wat het is, wat je je nog zou kunnen herinneren aan het liedje. Dus jezelf vertelt. Ik weet alleen dat het. Nee, ik weet alleen wat ik je gezegd heb. Dat het gewoon tussen zes planken enzovoort enzovoort. En dat het dan over iemand dan ooit in zijn kist zal liggen. Dan... Maar dan zit er een humoristisch tintje aan. Maar jij, iemand, jij zegt net, ik heb wel een idee, maar het is me even ontschoten. Nou nee, geen idee. Ja, ik dacht aan een andere zanger. Maar dat, maar dat is een ander liedje, denk ik, iets van de dood van een kist. Maar dat is van iemand anders. De dood van en een dat, kist? Dat, ja, ja dat, maar ik weet niet meer van wie dat was. Hmm. Maar het, het, het is iets van, het gaat volgens uh, zijn vrouw over... Uh, over uh, uh, ja, tussen zes planken, zoiets moet het zijn. En, en iemand dacht aan mankenelers, maar ik kan me dat niet voorstellen. Maar misschien ook wel, want ze is Jordaan, dus er zou best humor in kunnen zitten. <laughs> ja. Maar ik heb, uh, ik heb geen flauw benul. Ik zeg nou, ik zeg vanavond, ik zag het op de lijn. Ik zeg dan, uh, dan hoop ik dat ik er tussendoor kwam. Heel moeilijk trouwens. Maar ja, het is weer druk, hè? Ja, ja hartstikke. Ja. Goed voor je. Maar mm -hmm. ik... Uh, ja, ik, ik denk nou, ik kan het wellicht proberen. Of iemand zegt, oh ja, kind. Uh, het gaat bij mij ook wel iets, uh, een, belletje, een belletje rinkelen ergens in mijn achterhoofd. Ik denk dat het te doen moet zijn. Dus ik, ik ga mijn uiterste best doen, Reina. Heel graag. Ja, oké. Okay. Ja, nou, Dan, dan wens ik je hartstikke dankbaar zijn. Ik blijf luisteren. Mooi. Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd. Want het is nooit dat fijn, dat, deze periode. Dat vind ik lief. Dank je wel. Dag, Reina. Ja? Dag. Dag. Uh, Meneer Keizer. Ja, uh, dag mevrouw. Dag. Ja, ik zit met heel veel belangstelling naar uw programma te luisteren. Ja. Uh, u heeft uh, zojuist een lied gedraaid... van onder andere uit Ja, zuster, nee, zuster. Ja, De Muis in de Supermarkt. De Muis, een prachtig lied. Ja. Een serie waarvan we allemaal weten dat het allemaal uitgedist is. En waar ik nou zo benieuwd naar ben... Uh, dat is heel vreemd, maar dat, dat vraag ik me steeds af. Al datgene wat uitgezonden wordt op radio en televisie dagelijks. Mm -hmm. Ja, de Nederlandse publieke omroep. Ja. Bijvoorbeeld dit programma van u. Ja. Met vragen van luisteraars. Wat wordt er nou allemaal van bewaard? Oeh. Uh, het gesprek dat ik nu ook met u ga voeren. Hè? Dus uh, ja. deze vraag... Uh, dat wordt dan in de nacht uitgezonden. Een heel mooi programma naast Casa ja. Luna. Wordt dat allemaal bewaard? Uh, of juist niet? Wie zijn degenen die daarover beslissen? Uh, over 20, 30, 50 jaar. Laten we hopen dat, uh, nou, dat er iets bewaard is gebleven van alles wat is uitgezonden. Maar wie bepaalt nou wat er wordt bewaard? Mm -hmm. Wat over datgene wat wordt uitgezonden. En als het dan toch wordt bewaard... dan uh, ja... Uh, ja, ja wie, wie bepaalt dat eigenlijk? Dat, dat, dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. He, u, u heeft nu al heel lang dit programma... en dat gaat heel goed. <lacht> Ik heb zoiets van... ja uh, wordt, dat, wordt dat bewaard of juist niet? En wie gaat daarover? Ja. En, en, en, ja. Dus ja... Ik kan me ook voorstellen, en dat ik me dat zo mooi vind... dat nou. ook vanwege het lied wat u heeft, heeft gedraaid... van Ja, zes, nee, zes... Mm -hmm. blijkbaar heeft dat, is dat een mooie herinnering aan deze tv-serie. Of juist niet. Maar daarvan is dus vrijwel niets bewaard gebleven. Mm -hmm. En uh, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd... Wat er bewaard blijft en wie dat beslist. Ja, wat, wat er ja. bewaard blijft. Of en wie die beslist, beslist dat. Je ja. snapt het. Ja, ja. U snapt het. Ja. Ja, ja, het is niet heel ja. ingewikkeld. Maar het is, wel, het is wel grappig. Want heel vroeger, toen werkte ik bij uh, 3FM. Wat vroeger nog Radio 3 was. Maar toen, want zo lang geleden is het ook weer niet. Maar goed. En ja. uh, heel, Toen ik daar net begon, moesten we de, dan altijd... Een, dan werkte ik achter de schermen. Dus dat was mijn taak. Dan moest ik... Uh, op de afdeling kantoor cassettebandjes halen. Die ja. moest ik meenemen naar de studio. Dan moesten we de cassettebandjes in de cassetteapparaat de doen. Wat was het? Cassette recorder heet dat. Moest ja. op opname drukken. Dat duurde dan een uur. En dan moest je hem uh, omkeren. Want je kon dan dus een drie uur durend programma op twee cassettebandjes kwijt, eventueel. Nou, en uh, na afloop moest ik dan de cassettebandjes weer. 9 van de 10 keer vergat ik om om te draaien. Dus was je sowieso de helft was je alweer kwijt. Goed, ja, dan moest je de cassettebandjes moest je halen. Dan moest je het stickertje erop doen. Wat ik ook gewoon zeg maar twee van de drie keer vergat. De cassettebandjes moest ik dan meenemen weer naar kantoor. Halverwege raakte ik er gemiddeld 1 van de twee kwijt. En ja. daar deed ik ze in een doos. Die doos die ging in een kast. En één keer in de zoveel tijd, dan uh, werden al die dozen uh, in een aparte soort opslagruimte gezet. Ja. En ik herinner me, dat was dan later weer met cd'tjes en dergelijke uh, uh, bij een ander programma waar ik weer werkte. Op een gegeven moment was dus die grote kast nodig voor uh, een andere ruimte. En toen moest ik al die dozen naar de afvalcontainer brengen. Dus dat, dat, ik, dat, dat gebeurt gelukkig tegenwoordig niet, niet meer. Dat, nee, nee, dat scheelt een hoop dat in de bezuinigingen. Wordt, ja, ja. Maar er, ja, er wordt tegenwoordig natuurlijk een hele hoop digitaal bewaard. Hè? Dat scheelt. Dit komt gewoon alweer op een, op een stream en op een dingetje en op een uh, podcast. Ja. Op een, dus dat is wel fijn. Maar goed, maar uh, hoe dat de afgelopen jaren gegaan is. 0800-1121. Als iemand er even over wil bellen. Ik ga mijn best doen, meneer Keizer. Dank u wel, hoor. Maar Heel dit gesprek hart. blijft bewaard, hoor. Ja, dank u wel. Heel op een cassettebandje. Uh, ja, antwoord. ja, ja okay. hoor. Goedendag nog. Ja, dag. Dag. 0800-1121. Als u bewaard wil worden, op een cassettebandje. Nu bellen.